10 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het verkeer heeft op een aantal plaatsen in Nederland last van gladheid. In de buurt van Beverwijk zijn op de A22 en de A9 zeker twaalf aanrijdingen geweest. De Velsertunnel in de A22 is vanwege de gladheid afgesloten. Op de A9 is de weg tussen het knooppunt Velsen en Heemskerk dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid. Het KNMI heeft voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland code oranje voor extreem weer afgegeven. In de overige provincies wordt gewaarschuwd dat het door winterse buien glad kan zijn. Er valt lichte sneeuw en in de kustprovincies kan het ook mot regenen... en op de bevroren ondergrond kan dat tot ijzel leiden. Volgens het KNMI is er ook morgen nog de hele dag kans op gladheid. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om zich te houden aan de maximumsnelheid... en niet onnodig van rijstrook te wisselen. Bij gewelddadige protesten tegen de nieuwe bezuinigingen... zijn in de Griekse hoofdstad Athene tientallen mensen gewond geraakt...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 Het weer. Vanuit het noorden trekken buitjes met ijzel het land op... waardoor het op veel plaatsen glad kan zijn. In de kustprovincies is het bovendien mistig. Minima vannacht tussen min 5 en plus 1. Morgenochtend eerst droog, later regen of sneeuw. Middagtemperatuur dan tussen 2 en 5 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De Velsertunnel in de A22 is in beide richtingen dicht door gladheid.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 Langs de lijn, met Jeroen Stomforst. Dames en heren, een heel goede avond. Na 21 speelronden in de eredivisie zit er maar zes punten... tussen koploper PSV en de nummer 5 FC Twente. Het lijkt erop alsof steeds meer ploegen zich melden in de titelstrijd. Ben je kampioenskandidaat? Nee, vind ik niet. De trainer van nummer 4 was dat, Ronald Koeman. Bel zo meteen met de trainer van misschien wel een andere titelkandidaat, Ron Jans van Heerenveen. En met Ronald van der Geer bespreek ik het Eredivisie-weekend. Nederland was nog één dag in de ban van het schaatsen vandaag ook. En uh, wij blijven niet achter, we waren in Giethoorn natuurlijk bij de Hollandse Venetië-tocht een echte klassieker. Dit is echt avontuur. Dit, dit kun je niet vergelijken met een de andere klassieker. Dit is gewoon 55 kilometer, handen los, niet erom kijken, gewoon ragen en gaan. Maar natuurlijk ook die Wereldbeekwetse, de lange baan in Hamor, bespreken we. Geen heel goede generale voor de WK Allround voor Sven Kramer. Ja, ik, ik ben wel goed, maar ik ben zo goed, dat ik, als ik was, dat ben ik nog niet. En dat heb ik ook heel hele tijd gezegd. En, uh, ja, het gaat me vallen en opstaan. En een keer gaat het heel goed en dan verbaas ik mezelf. En de andere keer dan valt het heel wat tegen. Verder short in Dordrecht en zo dadelijk de finale van de Afrika Cup tot 11 uur in langs de lijn. Ja, de finale van de Afrika Cup. Ivorcus tegen Zambia wordt gespeeld in Libreville, de hoofdstad van Gabon. Frank Wielert zit hier, bekijkt die wedstrijd voor ons. Uh, Frank, kan je iets vertellen over die finale? Is het bijvoorbeeld een, een kwalitatief goede? Nou ja, finales zijn meestal de, de lelijkste wedstrijden van het hele toernooi. En ik uh, tot nu toe is dit niet echt een uitzondering erop. Nee. Want uh, het is uh, een wedstrijd in een heel laag tempo. Ivoorkust daarin, samen met uh, Zambia. En Ivoorkust heeft uh, besloten dit toernooi te willen winnen. En dat op een zakelijke manier te, te gaan doen. Okay. Met name dat laatste. Dan. Ja. Kijk, dat ze willen winnen. Dat snap ik. Dat wilden die anderen alle, ook allemaal. Maar ze hebben besloten dat op een zakelijke manier te doen. En hebben dus eigenlijk tot het allerlaatste moment gewacht... om een klein beetje tempo in die wedstrijd te gooien. Het is nog een kwartiertje te gaan. Het is nog 0-0. kan zo'n ploeg het. Op, zaak, uh, op een zakelijke manier voetballen. Uh, ze hebben tot nu toe uh, vijf wedstrijden gespeeld. Negen goals gemaakt. Nul tegen. En dat allemaal uh, redelijk sober voetballend. Dus, uh, dus ja, niet het, het Afrikaanse voetbal wat we... Nou ja, ook wel voor hun gewend zijn. Gewoon goed voetbal, er staan grote spelers in het veld. Het is niet, het, ja, dat, dat zeer zeker. Maar die zijn dus ook gewend, hè, als je Drogba... die, die met Chelsea uh, vlees geworden... zakelijkheid, maar zeggen... dus... Uh, ja, ja daar, Dat is heel, be heel belangrijk eh, voor hun op dit moment... om die finale op die manier uit te spelen. En Zambia is een, een kleine verrassing in die finale. Daar had normaal gesproken Ghana horen te staan... met alle namen die zij in de ploeg hebben zitten. Zambia heeft eh, al allemaal spelers die bijna allemaal... gewoon op het Afrikaanse continent eh, spelen. Maar ja, die spelen wel eh, fris en fruitig... maar durven dat niet echt tegen Ivo e Dat komt de finale ook niet echt ten goede. Uh, uh, hoogtepunt, dieptepunten? Uh, het hoogtepunt van de wedstrijd is van een, een kleine tien minuten geleden. En dat was tegelijkertijd ook het dieptepunt van, uh, van de wedstrijd. De penalty van Drogba. Ik zei al, het is 0-0. Dus hij schoot hem hoog over. Oké. Okay. Uh, Alle uh, grote spelers missen hè, wel eens een keer een, een, een grote belangrijke penalty. Ja, ja nou, hij heeft de zijne bij deze gehad. <laughs> ja. ja. En uh, Zambia, uh, kunnen we iets van, van ze verwachten? Je zegt ze hebben de moeite om het, om het frivole spel te spelen tegen het zakelijke Ivo maar... Nee, nou, ja, ze, ze durfden het niet zo heel goed. Maar in de tweede helft hebben ze wel een klein beetje de schroom van zich afgegooid. En ze proberen het veel met een lange bal. Het zijn niet van die uh, hele bekende grote uh, uh, namen. En ook geen hele grote spelers. Het zijn allemaal relatief kleine mannetjes. Maar ze proberen het met lange ballen op snelheid achter de defensie van Ivoorkust te komen. En tot nu toe lukt dat niet zo heel erg goed. De beste kans van uh, Zambia is eigenlijk al vanaf de tweede minuut. En uh, die kwam uit hun corner een vrij schot. Dat is eigenlijk de enige echte 100% kans die Zambia heeft gehad. Ja, minuut of die nog. Jij ja. ja, houdt het in de gaten van ja. ons. Die Hold on. We gaan praten over het voetbal van de Eredivisie... want met nog 13 wedstrijden te gaan... is de Eredivisie onderweg naar een titelrace... waar misschien wel zes ploegen aan mee gaan doen... Ze zijn er in ieder geval nu mee bezig. De grote verlieser van dit weekend is in ieder geval Twente. die ploeg verloor als enige van de topploegen. Maar samen met PSV, AZ, Heerenveen, Feyenoord en ook nog Ajax... doen de tukkers gewoon mee om de bovenste plekken. We hebben de wedstrijden van de titelkandidaten... inclusief de reacties van de trainers op een rijtje gezet. Jullie zijn zo opportunistisch. als de pest. Dus als je één of twee keer minder resultaat haalt... omdat jullie verwachtingen anders zijn... Ja, dan, dan is het in één keer, je zit in een wak... Ja, en op het moment dat je dan in één keer weer een serie neerzet van een aantal wedstrijden winnen, dan doe je in één keer weer mee op kampioenschap. Prachtig, dat moet 4-0 worden en dat is inderdaad 4-0. Wat een mooie aanval zegt van PSV via Stroopman. En uiteindelijk het laatste tikje, Jeremy Lenz in de 43ste minuut. Schitterende aanval van de ploeg van Fred Rutte. Je bent weer koploper. Ja, dat was de doelstelling voor vandaag en, uh, en dat hebben we bereikt. En, uh, en we hebben uitgelopen op doelstaldo weer. En ja, ik denk dat, uh, dat had groter had kunnen zijn. En dat is niet gelukt in de tweede helft. Holmen, prachtige combinatie met Martens. Martens 1-0. Laten wij maar gewoon ons werk blijven doen. En dat doen we heel aardig. En ik ben niet ontevreden. En we staan volgens mij op dit moment weer bovenaan. Dus uh, het is geen hosanna op dit moment. We lopen niet in de Polonaise. Eh, want wij vinden ook dat we van Excelsior gewoon drie punten moeten halen. Eh, alleen maar om onze doelstelling te halen. En, uh, en daar zijn we hard naar op weg. Prachtig uitgespeeld door Heerenveen en Van La Parra. Maakt zijn eerste kans gelijk af. 1-0 voor Heerenveen ik besef heel goed dat we hier geen grootste wedstrijd hebben gespeeld. het is ook wel een keer, uh, want uh, we, iedereen zegt altijd van uh, het is uh, ja, aanvallend en, uh, en alles fantastisch. maar ik denk dat uh, uh, ook onze achterhoede ook met wat uh, improvisaties uh, dat ze wel uh, uh, goed overeind zijn gebleven. Eigenlijk. dankjewel. Uh, kampioen? Uh, ik denk PSV. wie 30?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 Nu is die overwinning zeker. Het is chaos achterin bij Twente en Heracles profiteert optimaal. What about the result? Um, but this is normal. This is uh, in a season you will get ups and downs and um, this is uh, hard to take. We don't like to lose at home and don't like to lose any game, but we don't like to lose it through mistakes which we made. But yeah, I hope uh, I hope we uh, we react well. Lodero, dit moet dan de tweede worden. Ter Rauwelaar zit er weer even aan. Maar weer gaat de bal er uiteindelijk in. En dus zijn de punten voor Ajax binnen. En heeft de ploeg van Frank de Boer de eerste zegen in dit kalenderjaar te pakken. Ja, niet alleen ik. Ik denk dat iedereen kaart en overwinning nodig had. Omdat we nogmaals 70% balbezit tegen Utrecht Dan doe je wel iets goeds. Alleen als je dan niks creëert, dan doe je ook een heleboel fouten. Uh, wij weten wat we willen, we weten wat onze filosofie is. Natuurlijk heb ik hem heel hard nodig, maar de ploeg heeft hem net zo hard nodig. Jullie zijn zo opportune als de pest. Uh, dus, uh, als je één of twee keer uh, minder resultaat haalt omdat jullie verwachtingen anders zijn... Ja, dan, uh, dan is het in één keer, je zit in een wak. Ja, en op het moment dat je dan in, uh, in één keer weer een serie neerzet van, uh, van een aantal wedstrijden winnen... dan uh, doe je mee, in één keer weer mee op kampioenschap. Ja, het is opportun, maar uh, het is ook vaak de waarheid. Ronald uh, van der Geer uh, kijkt ook een beetje naar de Africa cup hè? Ja. Is, ik uh, zie net een... Uh, maar goed, ik wil het uh, gras niet voor nee, de voeten uh. van Frank wegmaaien, maar... Je dit toch een enorme kans voor, ja. uh, en ik, voor uh, Ivorcus. En ik zag volgens mij ineens Bonny in Ja, bonie, bonie. Dus, uh... ja dat was er net ingekomen inderdaad. En uh, de eerste bal die hij aanraakte uh, met zijn hoofd... die legt hij gelijk pan klaar voor Grandel, andere invaller. En die schiet hem nou, centimeter naast in de slotfase van uh, de maar, wedstrijd. Nog 0-0. Eerst even de Eredivisie. We komen zo bij je terug, uh, Frank natuurlijk. Ronald... Um, ja, opportunisme in het voetbal, dat, dat viert hoogtij in, in de bedrijfszak zelf... en bij ons ook wel een beetje soms. Maar zo gaat het ook wel. Want de ene week is de ene de, de, de ploeg de grote kans hebben... voor de titel een andere keer uh, lijkt het weer de andere te zijn. Ja, anders moet je er namelijk helemaal niet over praten. Nee. En uiteindelijk pas het gespreksonderwerp ter tafel brengen... als er nog één ronde te spelen is, want dan praat je namelijk geen onzin. Zijn de feiten juist en is er geen enkel spoortje van opportunisme meer te vinden? Uh, nee, je, je filosofeert over wat er zou kunnen... maar uiteindelijk uh, kijk je gewoon in koffiedik en uh, baseer je in het op de zaken die de afgelopen twee, drie weken zijn gebeurd... daar baseer je een mening op. En ja, dat kan natuurlijk zo wel eens het een en ander... Uh, aan verandering teweeg brengen. Maar, ja. maar goed, voorlopig Mag gaan we, als gezegd... ja, vind ik ook, uh, met zes ploegen... Uh, richting een uh, competitieslot. Want opeens zag ik dertien uh, wedstrijden nog... ik ja, dat ja, het schiet op. Ja. Uh, en, en, ja, het is wel op. voorbij, hè? Nou, ja. en iedereen doet mee nog. Iedereen, hè? Nou ja, er is een afscheiding naar de nummer zeven Vitesse natuurlijk. Dat de laatste van de zes is Ajax. Staat er dan het beroerstste voor. Ja, dan een gat van acht punten naar PSV en AZ. Dan zou je dus, opportun als we zijn, zeggen... Nou ja, PSV en AZ zijn dus de kanshebbers. Ik geloof wel dat AZ nu de komende weken een serie heeft... waar het voor de winterstop eigenlijk vrij gemakkelijk punten mee heeft gehaald. Tegenstanders die de ploeg dus ligt. En ja, dan zou je kunnen en zeggen, AZ gaat zo'n reeks tegemoet en zou, uh, zou dus uh, een grote kanshebber zijn. We hebben wel vaker hier gezegd, geloof ik, de ploeg die er überhaupt in slaagt... om een reeks neer te zetten, een serie, is al spekkoper. Want eigenlijk is er van uh, de top 6, behalve Heerenveen recent... niemand die nou eens een echte goede serie neerzet. Dat is ook de reden waarom Heerenveen zich inmiddels natuurlijk... tussen de, tussen de gevestigde namen uh, gevestigd heeft ja. geparkeerd heeft. Maar, maar, maar, maar zie jij uh, geen verschil dan tussen PSV AZ en de rest? Weet je, het gaat uiteindelijk om hoe haal je de punten. En alle ploegen slagen er niet in om echt een serie neer te zetten. Dus je kunt nu wel zeggen: ja, PSV en AZ staan vijf punten los. Mm -hmm. Maar volgende week, en dan gaan we weer, um, kan het zomaar zijn dat deze ploegen uh, punten laten liggen. En dan kruipt alles weer bij elkaar. Ja. En dan gaat die hele theorie die je dan vanavond loslaat, gebaseerd op uh, stabiliteit, constant spelen. Ik bedoel, kijk even naar tegen wie er gespeeld is. Uh, Excelsior is niet meer zo makkelijk als voor de winterstop. Maar uiteindelijk liet AZ daarin wel zien, zo eerlijk moet je zijn, dat het fantastisch is kan voetballen en het won die wedstrijd ook verdiend. Ja, ik vond de Graafschap uiteindelijk weinig tegenstand bieden vandaag tegen, tegen PSV. Ja, ook die machine lijkt op toeren, maar dat hebben we al een paar keer gezegd in dit seizoen en uiteindelijk gaan er dan ineens twee wedstrijden verloren of is er een gelijkspel. Ja, dat is het heerlijke van dit voetbal. Ik denk ja, want uit die dat uit de top goed... 6 laat iedereen wel een keer punt ja, liggen he? Het is allemaal redelijk aan elkaar uh, gewaagd. Heerenveen is natuurlijk een beetje de vreemde eend in de bijt. Daar wordt altijd over gezegd, niet over Heerenveen, maar dat hebben we gezegd in de eerste jaren dat AZ en Twente zich melden aan de top van die eredivisie van ja, die zijn niet gewend om met die druk om te gaan... en die gaan er dan als eerste uitvallen. Ja, het zou zomaar kunnen, maar voorlopig ja. gebeurt het nog niet. Maar als je dan die theorie loslaat, dan zal Herenveen er uiteindelijk uitgaan. Het grappige is, bij Herenveen is er geen druk om kampioen te worden. Bij Feyenoord is die druk er ook niet. En bij die andere vier, nou AZ, daar twijfelt men wat... maar bij die andere is die druk er gewoon wel. Het Kampioenschap is namelijk de doelstelling van dit seizoen geweest. We gaan zo verder praten, uh, Ronald. Eerst even naar Frank Wielaert. De, de, de slotseconden, denk ik, van de finale. Blessuretijd, wel vijf minuten. We zitten nu in de derde minuut blessuretijd... met een enorme kans voor uh, Zambia zojuist. Maar de enige speler die niet in Afrika uh, speelt van uh, Zambia... Hij speelt voor Young Boys in uh, Zwitserland. En uh, die jaagt de bal van redelijk dichtbij... hoog over de goal van die voorkust heen. Dat, ja, het is een spannende slotfase. Beiden willen nog even net voor de verlenging... liefst die finale winnen. Nou, we, gaan, uh, we gaan kijken hoe het afloopt. Waarschijnlijk uh, Zal het verlengen worden? Die kans is uh, groot. Jij zegt, uh, Heerenveen valt als eerste af... Denk jij? Um... Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg Dan zeg je over het algemeen, als je dan de theorieën van de ja. laatste jaren loslaat... van nou ja, dat is dan een ploeg die daar niet aan gewend is... aan het feit daarin mee te spelen en zal daar aan ten ondergaan. Omdat dat de afgelopen jaren ook vaak oh. over Twente en AZ is gezegd. Maar die twee hebben dat wel gelogen straf. Dus ik, nee, ik geloof dat niet. Alleen, ja. Ja, het, het, het zou wel heel ongelooflijk zijn... als Heer de Veen ineens in dit seizoen tot het einde meedoet. Het zou leuk zijn, zeker voor Ron Jans. Want die hangt ook nu aan de telefoon. Ron, goedenavond. Goedenavond, ik heb daar geen bezwaar tegen hoor. Nee. Tegen, dat, nee. uh, tegen het meedoen bedoel je, Ron? Nee, tegen het, uh, nee inderdaad. Tegen nee. het, uh, het laten aan uh, meedoen. Nee. <laughs> nee, wij ook niet hoor. Zeker niet. <laughs> Dank je uh, wel. Hoe, uh, hoe, hoe ging het? Want het ging niet denderend, uh, jullie overwinning. Ook al stond, Hij staat er natuurlijk wel, maar helemaal fantastisch liep het niet met uh, Heerenveen. Ja, dat ja, met dat is belangrijk we... hè, om mee te willen doen. Nou ja, met dit soort wedstrijden dan, uh, roepen trainers altijd. Dus ik ook van. Uh, ja, het belangrijkste is altijd het resultaat. Maar uh, na de, met name de tweede helft heb je een man meer. En RKC uh, ja, was de bovenliggende ploeg. Dat, dat is, uh, Hoe kan dat? dat was gewoon, uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, Compliment ook voor, uh, voor RKC, mentaal. Maar ook uh, naar vorige week bij Groningen ook. Nee, uh, ja, die zijn goed daarom, bezig. Ze hebben gewoon een aantal gewoon, uh, hele. Leuke voetballers. Uh, op het middenveld en voorin en achterin is het gewoon heel, heel degelijk. Maar wij hebben uh, de tweede helft, vind ik, uh, haast niks laten zien. En uh, ja, dat, dat, dat tempert wel de, de euforie, uh, moet ik zeggen, hoor. Maar je pakt wel de punten en daar gaat het uiteindelijk om. Dat zie je ook bij Feyenoord vandaag, uh, dat, dat, dat weer wint. Jullie zijn samen bezig aan een goede serie. En Ronald zegt, uh, Heerenveen en Feyenoord ook... die hebben niet die druk van het moeten... Dat nee, dat, speelt uh, het mee? dat mee? Dat, uh, dat klopt wel. Kijk, wij, wij zijn uh, al een hele tijd uh, met een onderbreking uh, zijn, zijn we ongeslagen. We hebben alleen met vijf uh, verloren van, uh, van PSV. En, uh, maar alle aandacht gaat... Uh, kijk, Ajax uh, eist heel veel uh, publiciteit op. Uh, dan gaat het weer over PSV, dan uh, gaat het over AZ. En, uh, maar wij zitten toch wat lekker in, uh, in de luwte. Dus uh, ik heb niet gevoeld dat wij uh, zeg maar negatieve druk uh, voelen in tegendeel. Nee, sterk nog, je bent er zelfs goed mee bezig, want ze zeggen altijd over een kampioen... als die zijn slechte wedstrijden wint, dan word je kampioen. Nou ja, zie vandaag. Nou, dat past er vandaag zeker bij. Maar uh, als je slecht blijft voetballen, dan uh, gaan we niet zo heel veel wedstrijden meer, uh, meer winnen. Maar we kunnen veel beter. En er uh, nou, waren ook wel wat uh, excuses uh, misschien, maar uh, uh, die excuses waren niet heel, uh, heel sterk, uh, moet ik zeggen. Um, wordt er überhaupt gesproken over een uh, titelstrijd bij Heerenveen? Nee? Nee? Nee, maar vorige week was opeens Feyenoord denkt voorzichtig aan de titel. Nou, jullie staan op evenveel punten. Nee, dat klopt. En wij voelen ons ook niet minder dan Feyenoord. En de laatste wedstrijd van het seizoen is Herenveen thuis tegen Feyenoord dus dat, uh, als dat zou het zijn, om... hè? He? Kan... <laughs> om het kampioenschap. <laughs> ja, maar dat, dat, dat zou mij verbazen. Want ik, uh, ik nee. denk eerlijk gezegd uh, dat uh, Feyenoord geen kampioen wordt. Maar dat Heerenveen ook niet kampioen wordt. Maar ik denk dat Feyenoord en wij als, wij, uh, als dit eindstand zou zijn... dan zouden we denk ik... Uh... Hartstikke tevreden zijn. Ja, dan wordt het een wedstrijd om de derde plaats. Um, ja. uh, wat je ook vaak ziet, is dat als tenors hun uh, een vertrek aankondigen, dan gaat het wat minder. Maar uh, dat uh, logistraf jij en je collega bij PSV trouwens ook. Hoe doe je dat? Ja. Geen flauw idee. Ik, ik heb bij, bij Groningen toen al, zelfs in november, uh, het aangekondigd. En toen, uh, toen ging het eigenlijk ook alleen maar daarna uh, beter. Uh, dus, uh, Misschien moet je het ja, vaker dat, doen. Is, dat, is, dat is ook geen beletsel uh, bijvoorbeeld voor spelers. Om dan. Uh, oh, trainer gaat toch weg, dus um, dan moeten we maar gaan verliezen. Dat, uh, nee, maar je hoort vaak dat het wat minder hard gelopen wordt voor de trainer en zo. Uh, zeker voor de spelers uh, die, die dan niet uh, vast in de basis staan. Ja. Nou ja, uh, ik merk je niks van. bij ons is het uh, absoluut niet aan de orde, dus uh, het geeft misschien ook wel weer extra duidelijkheid. En uh, ja, ik, ik, ik, ik denk dat ik niet de enige ben die volgend jaar niet meer bij Herenveen uh, bij zit uh, trouwens bij ons. Nee, die kans is vrij groot. Komende vrijdag, uh, Nakbeda op bezoek? Dat moeten ja. gewoon weer drie punten in de tas zijn hè, voor Heerenveen. Uh, hm. Nou, als je, als je Zo denken wij dat weer heel opportunistisch. <laughs> nee, nee, maar ik ben, ik ben het wel mee eens. Uh, dat als je... En uh, waar we nu staan, als je daarin mee wil doen... Dan moet je thuis van NAC, uh, dan moet je daar winnen. Ja. Alleen, uh, dat gebeurt niet zo 1, 2, 3. Maar uh, het zal wel weer geweldig zijn. Want als je op vrijdagavond wint... Kijk, elk weekend verliezen uh, er weer ploegen uh, punten. En dan, um, dan kun je heerlijk uh, achterover leunen. En, en ik denk dat wij ook wel een buffetje moeten maken omdat wij, euh, nou, de, de, de, de, als je kijkt naar het programma, dan ligt het zwaartepunt uh, nu bij ons uh, in, uh, in de laatste serie. Mm -hmm. En uh, ja, dan, dan moet je tegen NAC eigenlijk weer toeslaan. Ja, en over twee wedstrijden is dus gewoon de topper. AZ tegen Heerenveen, zondag 26 februari. Ja, en dan heeft AZ ook nog wat uh, wedstrijden tegen, uh, tegen Almelicht in de benen. Dus uh, laat maar komen. <lacht> hebben we er zin in. Ron Jans, ja. dankjewel en veel succes de komende Dank weken. Dankjewel, goed. Uh. Ron Jans was dat, uh, tegen van uh, Heerenveen. Ja, uh, er, mooie, zit er zit trouwens uh, nog wel uh, wat in. Hè. Feyenoord en Herenveen uh, spelen niet Europees. De rest wel. Ja, dat scheelt ook in deze ja, ja, conditie. Ja, dat scheelt natuurlijk. In deze fase zeker. Ja, krijgen we nog dat, dat de Nederlandse clubs blij zijn dat ja, ze in de zijn. spelen. Je, je moet je ook afvragen hoeveel, hoeveel rondes ze nog meegaan, hoor. Um, Ajax-Manchester United het is een van die ontmoetingen... waar ik dan geneigd ben om een 2 uh, in te ja, vullen. Bij en de de de de ja, en Manchester heeft aangekondigd ook op volle oorlogsterkte naar Amsterdam nou, komen. Dus uh, dat kunnen we gevoelig, gevoelig aannemen. Uh, nog even twee andere ploegen die we door moeten nemen. Ronald Twente gaat verrassend onderuit. Nog niet waar McLaren wil zijn. Nee, het stortte in één. Um, je Omdat. hebt natuurlijk twee wedstrijden gezien. Tegen Groningen en RKC, waarin het fantastisch ging. Ja. En dan tegen, tegen Herakles begint het ook goed. Want eigenlijk is er tot de goal van Everton niet zo heel veel aan de hand voor, voor FC Twente. Maar daarna knakt het en laat het zich volledig op alle fronten aftroeven door, door Herakles En dat is wel een, een, een wijze les natuurlijk. Je moet uiteindelijk ook wel de mentale veerkracht hebben om over een tegenslag heen te stappen. En blijkbaar is dat er zo stiekem ingeslopen bij Twente. Kan men dat niet, als het goed is gaat, dan gaat het ook goed. En dan weet iedereen precies wat hij moet doen. Maar je ziet ja, hele kleine dingetjes bij de opbouw. Hoe mensen staan. Zie je toch dat er niet heel veel vertrouwen is uh, in, het, uh, in het elftal. Daarom ook is de trainer natuurlijk die, gewisseld. Beetje op die blunder met Cornelissen. Nou ja, dat, dat ziet er dat toch dat hartstikke ja. knullig uit. Ik bedoel, Cornelissen wordt ge uh, geklopt door Everton bij het eerste kopduel. Vervolgens wat... En uh, nou, dan hebben we het alleen nog maar over de fouten hè, die verdedigend gemaakt worden van, van Douglas en van Cornelissen en Michailov. Maar je doet Herakles in dit geval tekort door te zeggen dat het Alleen door die fouten komt. Van nee, het, het positiespel either way, either way speelde een fantastische wedstrijd, echt een fantastische wedstrijd. Um, het landskampioen, de landskampioen Ajax, gaan die nog meedoen? <laughs> Maar acht punten is het verschil. Dat is ja. wel eens meer overbrugt. Weet je, nee, deze zes gaan het uitmaken. Dat is een heel breed antwoord. En daar hoort Feyenoord ook bij. Maar dan moeten Guidetti door de week maar niet meer trainen. En alleen maar wedstrijden spelen. Want dan kan hij ook niet uh, ja, Dat was wel draken. de man van het weekend, hè, denk ik. Ja, dat is toch een fenomeen. Ja, er viel nu wel het een en ander aan te merken natuurlijk op die goals. Althans, je kunt twee, der discussies stellen. De penalty, wat makkelijk gegeven. En uh, de andere goal was natuurlijk Hens. Maar er zijn natuurlijk nog meer mogelijkheden. Een schot vanuit het niets in één keer... Op de goal van, van Veldhuizen. Maar dit elftal loopt wel. Hè. Het, het geeft uiteindelijk in de tweede helft ook wel het initiatief uit handen. En stelt zich kwetsbaar op rond de eigen 16. Maar dit is een elftal wat, ja, wat uiteindelijk als, als eindstation deze Guidetti heeft. Ja, dit, is een, dit is een fenomeen. 19 jaar. Dat is echt ongelooflijk. Vloed als een goede ja. ja. Ronald, dank je wel. Okay. Gaan we even naar Frank, want die kijkt inmiddels naar de verlenging... van Zambia-Ivorcus, ja. de finale Afrika-cup. Inderdaad, het is 0-0 geworden na 90 uh, minuten. En dat betekent dat we uh, moeten gaan verlengen. Dus voorlopig nog even niet weten wie de opvolger wordt van Egypte. Uh, het land dat drie keer achter elkaar de Afrika-cup won... en dit jaar uh, schitterde door afwezigheid. Net als een heleboel grote uh, landen. Cameroen was er niet bij, Algerije was er niet bij. Nou, ze zijn er nog wel een paar te noemen. Zuid-Afrika, Nigeria. Ongelooflijk. En, ja. Dus, zou je zeggen, licht de route open voor of Ghana of Ivorcus. Nou, Ghana heeft zich al beter laten nemen in de halve finale. En uh, Ivorcus uh, zou zich nu nog beter kunnen laten nemen door Zambia. En dan zou je toch een relatief onverwachte winnaar krijgen. En dat hoort ook een beetje bij alle grote afwezigen die er, die er zijn natuurlijk. Het kan nog steeds voor uh, Zambia. Dankjewel. Juist, rock this town. Op de valreep was er vandaag nog een echte klassieker op natuurreis. De Hollands-Venetieën tocht. Officieel maar 58 kilometer en dat is kort. Zeker in vergelijking met die uitputtingsslagen over 100 en zelfs 200 kilometer. Gio Lippens ging vanochtend vroeg in Giethoorn naar het ijs op met maar één vraag. Wat is een klassieker? Je hebt klassiekers. Feyenoord trapt af in een sfeervolle arena voor de eerste klassieker van deze competitie. En je hebt klassiekers. Hulzenbos of Algenind? Hulzenbos Het wordt Algenind, heet Algenind! Op natuurreis zijn er zoveel. De alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk... de Veluwemeertocht, de 100 kilometer van Ernewoude... en er is de Holland-Venetië-tocht. Vanochtend vroeg verreden in Giethoorn. Het is maar 58 kilometer. Jan IJzer kromkamp kun je dan wel spreken van een klassieker? Ja, dit, is, dit is een super klassieker. Ja, in, in wezen, het is maar 60 kilometer Holland-Venetië-tocht. niet eens, hè? 55 ja, zo. Ja, 55. Maar het, het is echt een, een koers, zeg ik altijd, voor cowboys. Uh, voor dit is, uh, als we zo meteen hier de stad hebben gehad op het, op het paviljoen hier op het grote meer, dan duiken ze die krachten in hier achter hier horen en dan is het links rechts springen, hossen en uh, het is echt uh, 55 kilometer met je handen los en zorg dat je voorin blijft. Op het moment dat je achterin komt te zitten en je komt voor een clubplekje te staan en die zitten er, er zitten er een paar in, ja, nou, ben je gezien. Dit is echt avontuur. Dit, dit kun je niet vergelijken met een andere klassieker. Dit is gewoon 55 kilometer handen los, niet erom. Gewoon en gewoon raggen en gaan. Dit zijn de mannen van het harde leven. Ik ben echt helemaal klaar voor Gio. hebben mars, maar dat hoorde u al. Jochem Uithagen er ook nog Goedem, bij. Goedemorgen. Bijna niet meer herkenbaar, Jochem. Nee, bijna niet meer herkenbaar, maar dit is, dit, is, dit is wel heel erg leuk. Dit is wel heel gaaf om mee te mogen maken. Waarom is dit zo mooi? Het is maar een tochtje van 55 kilometer, zeggen ze. Ja, dat is misschien wel goed ook, want dat is al een heel eind. Nee, het is tussen de dorpjes door, tussen de steegjes door, onder de bruggetjes, klunen erbij. Dit is natuurlijk wel marathonsport en optima voren. Erben, waarom vind jij dit mooi? Deze Hollands Venetie, tocht. Ik heb vorige week heb ik hier gereden met mijn gezin. Het is echt prachtig. Het is hier, uh, als je hier door die grachtjes gaat, maar ook hierachter, dan, dan, dan door die rietkraag heen, daar liggen van die bootje, waarmee ze normaal gesproken het riet uh, van, uh, uh, eraf halen. Uh, als je daar schaast, dan is het alsof je gewoon 100 jaar terug, terug bent in de tijd. En het is zo mooi. De laatste, de laatste winnaar is er ook, 1996 of 1997. Wat was dat nou eigenlijk? 29 december 1996. Juist, precies. Het was nog net voor de tocht. Ja, net voor de tocht, ja. ja. Holster. Erik Hulselwos, waarom is dit een klassieker? Ja, waarom? Nou, ik denk dat dit wel een van de oudsten is. En, uh, het is een, een geweldig natuurplaats hier in Guido natuurlijk. En uh, het was vroeger al de eerste. een van de eerste klassiekers. Dus, uh, dan was al die smos vroeger, daarna kwam de Tour. Dus dan uh, was de hele dag was het op televisie, die wedstrijd. En uh, ja, dat, dat uh, dit was echt een van de mooie wedstrijden. Ik hij is maar kort, hè? Als je hem vergelijkt met al die andere tochten. Ja, nee, ja, hij, hij is ook niet zo lang. Of 62 kilometer volgens mij vandaag. Maar hij is ook wel eens 55 geweest of 50... Uh, ja, maar goed, ik vind het wel hier, hier pas. Kijk, er komen natuurlijk duizenden toerrijzen en die moeten je natuurlijk ook niet vergeten. Hè. Kijk, wedstrijd is mooi, maar die toerrijders die willen nog graag die toch rijden. En, en dat in één dag, dat, dat is hetzelfde met de Elstede Tocht. Dat, dat, het hoort dan bij die bij elkaar. komt Kromkom, die zegt het is een wedstrijd voor cowboys. Ja is ook, je moet handig weer, je moet snel weer, je moet kunnen klunen, links, rechtsaf, onder brugjes door, ja echt kooi boys ja, ja dat, uh, dat zegt Jan-Eijzer precies goed. Hier is de Hollands van Nederlandse Tocht, hier is een trajectwedstrijd. dit is voor de mannen, kijk ze wilt zijn dames en heren, we hebben er zin in. Terug met Jan-Eijzer Kromkamp, hoe is het in de koers? Geen idee, ik kan het je echt niet vertellen. Prachtig hè, stilte gewoon. Witte vlakte voor ons en daar zullen ze straks toch wel aankomen. Ja, nou, zelfs de speaker is heel angstvallig stil. Ja, kijk, dit, dit is gewoon aanwachten en, eh, en maar zien wie er als eerste daar achteraan die rietkragen vandaan komt. Het is de wedstrijd van de mooie verhalen achteraf. Ze kunnen je alles wijsmaken straks. Ja, zeker. Maar ja, dan hoor je de verhalen wel van de anderen als het uh, echt anders is geweest. Ja, dit, dit is. Uh, ja, uh, dat merkte vanmorgen bij de start ook wel. De jongens die, uh, die hebben toch wel zoiets van nou. Dit is wat anders dan een rondje op het Veluwe Meer. Dit, uh, je merkt ook de, de spanning en, en, en, en de adrenaline. Die kwam ze er door uit, zal ik je vertellen. Echt fantastisch. Ja, ja, ja, ja! ja, ja, ja, ja. Ah, zitten! Kleding! Rob Harders, dus de winnaar van de Holland-Venetië. Dit is een hele echte weer. Dit is de aller, allergrootste. Fantastisch. Ik kan niet zo zeggen, ik ben zo moe.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 Iedere demarage die deed werd gecounterd, uh, smalle slootjes. Ah, dit is echt mooi mooiste wat ik ooit meegemaakt ja, ja, ja. Vet! Goh. Eindelijk, eindelijk! Goh. Wat een blijdschap, Jolanda. Jeetje, dit is zo vet! Jeetje! Oh, echt. De hele week, ik heb zo goed gereden. Dus... Jeetje, jongens. Ja, gedroomd. Jeetje, ik heb echt gegokt vandaag. Echt gegokt. Niks. Mijn hele ploeg zegt dat ik hem gewoon kan winnen. Jeetje, jongens. Ik word gek. Ik word echt gek. Hoe was het onderweg? Genieten. Genieten. Ik heb de hele week genoten. Opping en dan was fantastisch. Dit is vet hier. Niet normaal. Jezus, jongens. Ik kan het niet geloven. Niet geloven. Appa! En ze staat nu nog te schreeuwen, volgens mij. Jolanda Langeland was dat. Die was echt ongelooflijk blij. De winnares bij de vrouwen van de hollands Venetië tocht Morgen nog één wedstrijd bij Erna Dan is het echt voorbij, helaas. Goed, en dan kunnen we ons richten ook op het WK Allround. Volgende week in Moskou. Gewoon lekker binnen. En uh, deze week was uh, het schaatswereld actief in Noorse Hamer. Daar gaan we ook zo over praten met Sebastian Timmerman. Eerst gaan we even naar Frank Wiedleit. Want ja, we zijn natuurlijk bezig met die... Uh, Finale van de Afrika Cup, Zambia-Ivoorkust. Er wordt volgens mij maar niet gescoord, ik hoor je niet. Nee, inderdaad, ja, dat betekent automatisch dat er niet gescoord wordt. Hoewel Zambia er heel dichtbij was, 101 minuten hebben we er inmiddels op zitten zonder goals. En de ene Katongo, de jonge Katongo Felix, gaf voor op de oude Katongo Christopher, En die zag zijn inzet van heel dichtbij nog net uit de hoek geranseld worden door Barry Copa, de doelman van Ivorkust. Zambia is nu ook vol aan het aanvallen. Het is een volledig open wedstrijd geworden die alle kanten op kan vliegen werkelijk. En dat gebeurt op dit moment ook. Het tempo is flink opgeschroefd. Het is heel spannend en het wordt ook een stuk leuker om naar te kijken... omdat het tempo hoger is. Maar een winnaar? Ik durf het niet te zeggen wie het wordt. Oké, okay, je houdt ons op de hoogte. Goed, ik uh, zei het al, praten over het schaatsen in Hamar dit weekend. Uh, de reden in Nederlanders het uh, naar verhouding best goed. Zo won iedereen Wust de 1500 meter, werd ze derde op de 3 kilometer. Vlak achter Sabrikova. En we zagen een mooi duel tussen Bob de Jong en Sven Kramer op de 5 kilometer. Dat werd gewonnen door de Jong. Ik ga erover praten met Sebastian Timmerman. Uh, Sebastian, Sven Kramer, die verliest we Bob de Jong. Ja, dat was toch wel het moment van het weekend, hè? Ja, het was een uh, prachtige strijd tussen die twee. Uh, kijk, schaatsen doe je tegen de klok. Maar zo nu en dan zit er een rit tussen. En dan gaat het ook echt man tegen man. En dat was hier wel een beetje het geval. Uh, want er stond natuurlijk veel meer op het stel. Prestige. Vorig jaar, toen uh, Kramer er niet was... en Bob de Jong bijna alle wedstrijden won die hij reed... kreeg hij heel vaak natuurlijk de opmerking naar zijn hoofd... ja, maar Sven is er niet. En dan kreeg hij vragen daarover. Nou, daar werd hij helemaal gek van... Dus uh, stond te veel op het spel. Het zijn geen grote vijanden. Maar ze zullen elkaar ook niet uitnodigen uh, op hun verjaardag. Zullen, laat ik het zomaar even omschrijven. Dus ja, het was, was mooi om die twee tegen elkaar te zien rijden. Het was voor het eerst dit seizoen. En Bob de Jong die uh, liet Kramer de wedstrijd maken. Kwam terug tegen het einde. Uh, en sloeg toe in de laatste ronde. En wint dus nipt van Kramer. Ja, knap uh, Bob van Bob de Jong. Die niet meedoet aan het WK Allround natuurlijk. Sven Kramer wel, Maar hij is dus niet zo sterk als in januari toen hij het EK won, hè? Nee, daar lijkt het niet op. Um, en dan vooral als je kijkt naar uh, de manier van rijden op die vijf kilometer. Uh, hij, hij begon vrij rustig eigenlijk voor Kramer zijn doen. En, en hij kon hem niet echt doortrekken, laat ik het zomaar maar schrijven. En ook qua lichaams, lichaamstaal... Ja, was het, was het inderdaad niet de kramer uh, van dat EK. En on, oh, helemaal natuurlijk niet de kramer van, uh, van twee jaar geleden. Dus uh, uh, wat dat betreft is er nog wel een weg te gaan. En dat, dat, ja, dat zag je toch ook wel op de 1500 meter in de B-groep... waar hij Koen Verweij voor moest laten gaan. Ja, dat deed hij in die B-groep omdat hij nog geen 1500 meter had gereden... Hè, in wereldverbeker verband. En dat was voor hem toch wel gek. Ja, ja, gek. Het uh, is in ieder geval uh, veel minder leuk, ja.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 voor de EK-round ben ik heel hard gevallen in TIAF. En uh, ja, sindsdien uh, heb ik een beetje moeite met mijn materiaal Ja, maar je bent wel met overmacht de Europese kampioen. En toen heb ik niemand over materiaal gehoord. Nee, nee, nee, nee, nee weet je, en, uh, ik, ik wil er ook niet veel over klagen. Hoor. en is iets wat ik gewoon zelf moet oplossen. in Budapest was het natuurlijk zacht ijs. En dan, uh, dan trap je er gewoon weg. Maar uh, op, op hoge snelheid komt het allemaal wat precies.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 Fysiek zit het allemaal, allemaal goed. En uh, ja, het zijn gewoon net die laatste dingen die even samen moeten vallen. En uh, het, is, uh, het is niet heel erg zorgwekkend. Uh... Of ben je ook nog echt zoekende qua rijden? Want uh, zoals gisteren, wij zagen jou een andere 5 kilometer rijden ja. dan voor jouw blessure. Het ja. gaat iets meer de rem op en dan komt het cool. cool. gas ja. er weer op. Ja. Ja, en dat heb je ook niet helemaal gevonden hoe dat moet, hè? Ja, klopt. Ja. Ik, heb nog, ik heb nog niet... Uh...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 Uh, uh, de favoriete. Uh. Ik ben natuurlijk een Europees kampioen geworden. En. Uh, ik denk dat ik één van de favorieten ben. Ja. Ik heb je wel eens uh, ja horen zeggen op zo'n vraag. Ja, maar. Ik heb er ook als beest voor gestaan. Ja, Sebas, uh, zo hebben we Sven Kramer toch niet vaak gehoord de afgelopen tijd? Nee, dit is een beetje de, de Sven Kramer 2.0, om het zo maar even uh, te noemen. De, de, de nieuwe Sven Kramer lijkt het wel een beetje op. Um, we moeten misschien toch niet uh, vergeten dat hij er een jaar uit is geweest... en je bent misschien uh, te snel geneigd om dat wel te doen... omdat hij gewoon bezig is aan een goed seizoen... waarin hij al Europees kampioen is geworden... Uh, um, en laten we ook niet vergeten, het duurt nog een week. Hè. Ik bedoel, hij heeft een zwaar trainingskamp gehad in Insel. Hij heeft nog een week om, uh, om zijn rust te pakken. En dan pas is het moment uh, van, uh, van de afrekening, om het zo maar even te zeggen, op dat WK. Maar hij is twijfelachtig, en of hij, hij twijfelt en reageert soms twijfelachtig. En dat is, uh, dat is een nieuwe manier van reageren, zo'n uh, zo week voor een toernooi. Nou Sven Kramer, laten we hem dan toch maar tot de favorieten rekenen. Hè. Maar wie zijn dan zijn concurrenten? Ja, uh, Skobrev is natuurlijk de titelverdediger, maar die heeft een enorme druk op zijn schouders. Want uh, die rijdt uh, een thuistoernooi in Moskou, in de hal waar hij heel veel en heel vaak getraind heeft. Uh, dus laten we niet vergeten, die druk is enorm. Heeft hij eigenlijk nog niet mee te maken gehad. Dus ik ben benieuwd hoe hij daarmee omgaat. Ik vond hem ook niet echt overtuigend in Hamer. Uh, ja, Howard Bukku zijn naam valt ook... Altijd nog bij het allrounder, maar is eigenlijk meer 1500 meter specialist geworden... de laatste jaren dan een echte allrounder. Shawnee Davis komt niet. De andere Amerikanen zijn twijfelachtig. Dus misschien komt de grootste concurrent wel uit eigen land en heet Jan Blokhuizen. Dat zou zomaar kunnen. Um, ja. Dan nu door naar de vrouwen, was Irene Wüst, liet een goede indruk achter. Ja, absoluut. Zeer zeker. Mooie overwinning op de 1500 meter. Waar ze zich uh, terugknokte in de wedstrijd tegen, tegen Christine Nesbit. En echt in de laatste meters wond was trouwens ook Wust haar beste seizoenstijd. En als je zo kijkt links en rechts naar de tijden die er gereden zijn in Hamer, was dat niet echt snel. Dus het feit dat Wust dat dan wel voor elkaar krijgt, dat zegt ook wel wat. En op de drie kilometer eindigde ze heel kort achter Sablikova. Het verschil was maar een zeventiende van een seconde ongeveer. Dus ja, daarmee was Wust zelf ook gewoon tevreden. Ja, ik heb echt goed? Goede race gereden. Nog voor de kwaad was, nee. Uiteindelijk kwam ik net een beetje tekort en uh, nou ja, dat moet dan volgende week maar. Het uh, was een goede race en ik hield een mooi vlak dus daar uh, nou, kan ik zeker mee uh, op naar Moskou volgende week. Ja want gisteren was al een goede 500 meter tegen Nesbit, ook een soort van concurrenten. En dan weer tegen Stablikova rijden. Is dat een voordeel dat je een week voor een WK tegen zo iemand rijdt? Ja, maar maakt me in principe niet uit maar het was wel, tegen is was wel even goed om weer 3 uh, kilometer te rijden. En,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 Ja, dat ben ik helemaal met uh, iedereen Wust eens. Ze is er klaar voor. Ze is misschien nog wel uh, de iets grotere favoriet dan, uh, dan Sablikova. Uh, Wust laat toch weer zien dat ze weer goed is in februari... op het moment uh, zeg maar dat het moet. Ik, ik vind er beter ogen dan in januari voor het Europees Kampioenschap. En dat is nu toch al voor het derde jaar op rij. Want ze deed het bij de Spelen in Vancouver. Ze deed het vorig jaar in Calgary. Dat was ook allebei in februari. En nu... Lijkt ze dat weer te doen. Maar goed, ook voor haar geldt natuurlijk... Uh, het moment van afrekening is echt volgende week. Maar de voortekenen zijn goed. Duel dus tussen Wüst en Sablikova kunnen we wel oprekenen. Maar voegt zich daar nog een derde bij. Claudia Pechstein, is ze er erbij volgende week in Moskou? Ja, dat, dat wordt de vraag van de week. Pechstein uh, is na een hele slechte 1500 meter teruggegaan naar, uh, naar Duitsland. Afgemeld dus voor de drie kilometer vandaag. Last van een nekblessure. Kon niet helemaal de juiste houding vinden. Dus dat wordt de grote vraag... Uh, of zij er nog bij komt volgende week. Of zij nog naar Moskou toe komt. Ja, en verder denk ik toch dat het een tweestrijd gaat worden. Wusablikova, Blikova, een aantal Russische dames kan er misschien... Beetje in de buurt gaan komen op de middellange afstanden, maar gaat dan echt vanaf de drie kilometer te veel inleveren. En bijvoorbeeld Kirsty Nesbit, uh, ja, is toch meer in sprintster geworden de laatste jaren en kan tot en met de drie kilometer aardig meedoen, maar gaat heel veel verliezen op de vijf kilometer. Dus ik denk uh, dat het een tweestrijd gaat worden volgende week tussen Wust en uh, Sablikova als Perstijn er niet bij komt. Sebastian Timmerman, dank je wel. Graag gedaan. Zambia Ivoorkus. we kunnen meteen door Frank Wielaerts. Is ze nou al eens een keer gescoord? <laughs> nee, nog steeds niet. Het is echt... Uh, nou ja, het maar het schiet zij uh, 0-0. Nee, het, zeker niet. En, uh, sinds het, de eindfase van uh, de wedstrijd is het echt uh, een stuk leuker om naar te kijken. We hebben al een flink aantal kansen gezien. De laatste was... Uh, voor die voorkust, Koulibaly ingevallen in, uh, in de tweede helft. Hij uh, schoot de bal net over de goal van uh, Zambia heen. En zo stijgt het aantal kansen. Maar we zitten eigenlijk te wachten op die ene beslissende goal. En hopelijk pakken we die nog eventjes mee vandaag. Ja, nou, laten we het hopen en horen we het van jou. Gaan wij even verder met de andere sport. want. Uh...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 En uh, daar ging het al snel fout in de race. Oeh, daar een Italiaanse Want het was Anita van Doorn die door een tegenstander opzij werd geduwd. En daarmee was de klassering voor de vrouwen omzeep. Ja, de, de Italianen zijn nogal gehaid en dat, uh, dat weten we. Maar Jara uh, geeft mij gewoon een goede duw mee met de wissel. En, uh...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 Die dames die haalden het wel, dus wij, uh, wij willen nu echt trivance. Namens jullie buikersneemd, maar dat maakt niet uit. dat gaat het zo Op de eerste plaats van de first place met een de medaille. het hier van de Goud dus voor de mannen ploeg, de apotheose van een mooi short weekend in Dordrecht. Ja, maar ja, ik moet ook eerlijk zeggen, we hadden een vijfde mannen vandaag bij in de, in de, in de tolkende Dordrecht. Dus uh, ja, als het dan toch een keer moet gebeuren, dan liever hier thuis natuurlijk. Met krakende stem. Jeroen Otter, de bondscoach, was de laatste spreker. De bondscoach van de short-trackers. Er wordt nog steeds gevoetbald, er wordt maar niet gescoord... Frank Wielaert, Zambia, Ivorcus. Nee, dat, dat blijft ook nog even zo. We zitten in de laatste zeven minuten van de verlenging. Die zijn zojuist ingegaan. Het is nog steeds 0-0. Voor beide landen trouwens is dit wel een bijzondere finale. Want uh, het is twintig jaar geleden dat Ivorcus voor het eerst en voor het laatst de Afrika Cup heeft gewonnen. Toen hadden ze een, uh, een coach, ook een, Ivo uh, een Ivoriaan... En daarna hebben ze eigenlijk alleen maar Europese coaches gehad. Nooit succes gehad. En Nu hebben ze weer een Ivorian, staan ze weer in de finale... en moeten ze deze wedstrijd eigenlijk winnen... En tenminste, dat is. Want zij zijn de favorieten? Ja, met afstand de favorieten van, uh, van alle ploegen. Je had natuurlijk wel wat meer favorieten. Ghana, dat in de halve finale is uitgeschakeld. Marokko, dat ja. de groepsfase niet eens overleefd het heeft. meer eigenlijk? Zit hij er nog? Ja, hij heeft wat steun gekregen nu in de technische staf. Oftewel, er zit iemand naast hem met een pistool tegen zijn hoofd. Als hij het nog één keer verkeerd doet, mag hij gaan, denk ik. Uh, figuurlijk. <laughs> ja, ja figuurlijk, inderdaad. Ja, Moet ik je ja. sorry, <laughs> meteen weer wilde verhalen nee Nee, nee, nee. Er nee, nee, is iemand bijgekomen in de technische staf die hem heel goed in de gaten houdt op dit moment. Maar het is heel teleurstellend, want in Marokko dachten ze echt... wij gaan dit jaar hele hoge ogen gooien. Ja, en dan zeker worden... ook omdat veel andere landen natuurlijk niet bij waren. Inderdaad. Wat jij zei. En dan, uh, ja, dan, dan, ja, dan gaat het helemaal mis voor, uh, voor Marokko. En voor Zambia trouwens is het ook... Uh, oh, schotten, nou dat scheelt niet zo heel erg veel. Van Zambia. Um, en Zambia in 1993 verongelukte daarbij een heel uh, elftal... Ja. op Kalusha van PSV toen na. Want die kwam uit Europa vliegen. En zij zaten in een vliegtuig 500 meter uit de kust uh, van uh, Gabon. Waar nu dus de finale gehouden wordt. En ja... Daar zijn ze heel erg mee bezig geweest met dat moment. Ze zijn ook bloemen gaan leggen op het strand, op die plek... in de buurt van waar dat vliegtuig is neergestort. En Zambia wil uh, de overleden voetballers eren... met het winnen van deze finale. Nou, dan moeten ze nog even flink eraan trekken. Ja. En die voorkust heeft natuurlijk ook inderdaad zijn eigen redenen... twintig jaar geleden een grootmacht in Afrika qua voetballen. Ja, dan moet er natuurlijk wel wat gebeuren. Ja, dit toernooi, uh, wat kan je erover zeggen? Is het... Uh... Is het Afrikaans voetbal, gaat dat omhoog? Wordt het niveau beter? Of, of want jij zegt het wel over een zakelijker ivoorkust. Met andere woorden. Spelen de teams wat gedisciplineerder dan wat we gewend zijn? Het is een beetje het, het spring in het veldachtige, zeg maar wat we, waar we het altijd over hadden, is er wel ja. vanaf. Uh, je hebt natuurlijk wel. Uh, er zijn maar weinig landen die meedoen die alleen maar spelers uh, van het Afrikaanse continent ja. hebben. Zambia. Zambia, is, het, is, is, wel, is ja. er toevallig één van. Maar daar zitten wel hele ervaren spelers bij, die ook in Zuid-Afrika voetballen, waar dan wel weer redelijk uh, gevoetbald uh, wordt. Ja op Afrikaans niveau. Er zijn nog wel meer landen hoor, maar die hebben het bij lange na allemaal niet gehaald in de richting van de finale die uh, alleen maar Afrikaanse voetballers erin hebben. Maar je ziet wel wat, wat meer uh, logica zoals wij dat ja. graag in Europa willen zien. Zeg maar. Niet dat rotse knotse uh, begonia -voetbal. We gaan het einde helaas niet halen. Ik ga in ieder geval alvast een paar buitenlandse voetbalberichten uh, vertellen, want uh, in Engeland heeft Manchester City de eerste plaats weer overgenomen van United. City won uit bij Aston Villa met 1-0 en staat nu weer twee punten voor op United, De artsenverhaal natuurlijk. In Spanje is er nog een minuut of twintig te gaan bij Real Madrid tegen Levante. De wedstrijd lijkt wel beslist. staat daar 3-1 voor uh, uh, Real Madrid. Ik zie dat het nu 3-2 is geworden. In ieder geval zijn er drie doelpunten gemaakt door Cristiano Ronaldo. Beslist is het dus nog allermins. Een minuutje of twintig nog te gaan. De, titel, de strijd om de titel lijkt in ieder geval wel beslist. Want uh, na de nederlaag van Barcelona gisteren tegen Osasuna heeft Madrid, als het wint, tien verliespunten minder dan Barcelona... Hoeft het uh, voorlopig nog niet, uh, Ja, daar moet het wel voor winnen inderdaad. En in België won uh, de nummer 3 Club Brugge uit bij de nummer 2 AA Gent. Het werd 3-1 voor Club. Dat de nieuwe nummer 2 is. De achterstand op koplopen aan de is 7 punten. Nog 30 seconden te gaan. Maar nog steeds geen doelpunt, Frank. Nee, het was net even bijna zover. Enorme chaos voor de goal van uh, Zambia. Omdat uh, de keeper ondersteboven gelopen wordt. En dus is de goal ineens leeg. Maar er is geen Ivoriaan die daar een voet tegen de bal aan krijgt. Om die bal tussen de palen te jagen. En dus ook in de slotfase nog altijd geen goals in de finale van de Afrika Cup. Wel gescoord bij Real is relevant, want dat is nu 4-2. Dus we kunnen er gevoelig van uitgaan dat Real wint. Dit was het einde van Langs de Lijn. Ik wens je veel plezier bij het oog. Zometeen met John Jansen van halen. Goedenavond.